Jelle Visser met het NOS-journaal. In Oostenrijk wordt de lockdown met nog eens twee weken verlengd. Sinds 26 december zijn scholen, horeca en winkels gesloten. Oostenrijkers mogen alleen voor noodzakelijke gevallen het huis uit. De lockdown zou tot 24 januari duren. Maar vanwege nieuwe coronavarianten wordt die verlengd tot en met 7 februari. Oostenrijkse media verwachten dat bondskanselier Koerts... later vanochtend een persconferentie geeft met een toelichting op het besluit. Op het Indonesische eiland Sulawesi, dat vrijdag werd getroffen door een zware aardbeving... zoeken reddingswerkers nog altijd naar overlevenden. Het dodental is inmiddels gestegen naar 62 en zal mogelijk nog verder oplopen. De meeste doden vielen in de hoofdstad Mamuju van West Sulawesi. Daar storten onder meer een hotel en een winkelcentrum in. Op vluchten waarmee tennissers en stafleden naar de Australian Open in Melbourne zijn gereisd... zijn vier mensen positief getest op het coronavirus. Het zou niet gaan om tennisspelers, maar om twee coaches, een stewardess en een lid van een cameraploeg. Voordat ze aan boord gingen, werden ze negatief getest. Hoe ze het virus hebben opgelopen is nog onduidelijk. Alle spelers die aankwamen in Australië moeten allemaal 14 dagen in quarantaine. Op 8 februari gaat het tennistoernooi van start. Rijkswaterstaat heeft gisteren zeker 4,5 miljoen kilo strooizout gebruikt. Ruim 500 strooiwagens en 350 sneeuwschuivers konden vannacht worden ingezet tegen de sneeuw en de gladheid. Rijkswaterstaat heeft ook voor het eerst gebruik gemaakt van een volledig elektrische strooiwagen. Weerplaza waarschuwt nog voor verraderlijke gladheid. En dan het weer. Lokaal kan het dus glad zijn door bevriezing van natte weggedeelten en ijzel. Alleen in het oosten valt momenteel nog sneeuw. Elders kan een bui vallen. Op de meeste plaatsen ligt een sneeuwlaag. Vanuit het westen volgt zachtere lucht en op veel plekken dooit het al. Vanmiddag is het op de meeste plekken droog. Daarbij kan de zon soms doorbreken. Het wordt dan tussen de 3 en 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersupdate. Verkeersupdate.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 een ware aan inschakeling van historische feiten en wittelswaardigheden, en het alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Een opname uit 1928. Het komen nu weer een hoop mooie oud-Hollandstalige muziek. Waaronder de volgende artiest die tijdens de Tweede Wereldoorlog... dankzij van Tolstverkap verkapte verzetslied op het Greppenberg... waarmee van Metafaan bekend stond als anti-Duits artiest. Gebruikmakend van zijn grote populariteit zocht hij bij de optredens de grens op... met wat de bezetter als toelaatbaar beschouwde. Dat hij die grens ook wel eens overschreed, bleek uit het feit dat hij zowel in 1941 als in 1943 gedetineerd was in de Schevening. Strafgevangenis op beschuldigingen van anti-Duitse provocatie. En daarbij werden hem de medicijnen die hij nodig had voor zijn hartkwaal onthouden. En uh, Terry Schaak wist met list en moed te bereiken dat ze haar vriend kon bezoeken. En ze smokkelde de medicijnen naar binnen en redde daarmee zijn leven waarschijnlijk. En tijdens de oorlog verslechterde ze gezondheid. Lutte de tijd dat Teddy Schaak de liefdesrelatie met de verbrak... Stierf hij op 58-jarige leeftijd aan een hartaanval? En werd hij begraven op oud, Eik en Duinen? We hebben het over niemand minder dan Willem Frederik Christian Diebe. Geboren in Den Haag op 5 april 1886. En overleden in Den Haag op 9 april 1944. U kent hem waarschijnlijk beter dan. Om beter onder zijn na, Willy Derby. En u hoort hem nu met de moeder, de moeder van. Wie maakt om een hoedje het grootste kabaal? Wie draagt op een schoolkind haar roken? Wie zwemt globaal zomaar over het kanaal? Wie bokst vlak van de sokken? Wie spiegelt zich trots nog in iedere ruit? Wie krijgt je des middags de dancing niet uit? Wie vergeet in de hut de ui en de peen? Dat doet er je moeder, je moeder. Alleen. Wie leeft nog alleen voor de jol en de pret? Wie kijkt er niet meer op een glazie? Wie danst nog de charles, stond s'nachts in de bed? liefst boven op vader de Wie is voor geen tempsie of te niet benauwd? Wie slaat af en toe zelfs de huisbaas nog koud?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 Ik val haast van mijn stokkie en trek mijn buikriem aan. Ik heb honger en geen spier. Ik zie eruit kind als een lijf en ondanks dat ben ik schattig. Want de rafels hangen aan mijn broek, mijn hoed is net een pannenkoek en toch ben ik in Ik wou dat ik heb jou. De poes is al zo schoon, zo plat, wat geeft dat nou, mijn snoek, hey, ik heb jou. Scheef zij mijn en ik kan niet meer op straat. Omdat mijn zien nou in de lommerd staat. Maar ik zit niet in de put voor, en ik denk, wat geeft dat nou? De wereld is van mij, want ik heb jou.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 Beroerd met mij gesteld maar meisje, ik, ik heb jou. Je tintelende ogen, schat, ruimdagtig kind, wie doet wat dan de rijkdom? Ik heb jou. Voor een miljonair schat, en toch heb ik geen spier. Maar Zaten wij daar in het gras over een luisterrijk, huwelijk te dromen. Ik sloeg mijn arm onderheen, maar ze werd gelijk van steen uit pure angst dat er vader langs zou komen. De kikkers en hun kroost zagen hoe ik heb geblost. En hoe mijn schat de benen heeft genomen. Ik dacht meteen ik hang me op, maar ik had alweer een strop, want in de hele buurt bevonden zich geen bomen. Ik ging als een vriezende leeuw te keer, mijn moeder zei je eet niet meer, dat deed me deugd. Ik dronk limonade bij de vleet en paas sloeg me gade, zo dat heet hij daagde aan. Zijn jeugd. Ik haatte de mensen, ik vond ze zo foos, behalve die ene broos. Ik had zo'n verdriet. Mijn liefde was echt en hecht, mijn trouw, maar zij was al een echte vrouw, want zij kwam niet. Op mijn oude regenjas zat ik eenzaam in het gras. Triste wachten op de hoofdrol uit mijn dromen. Maar ze liet me mooi alleen. Mijn jonge hart met zware steen bij het idee dat zij een ander had genomen. De kikkers en hun kroost.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 Zag ik een aardige meid op straat, dan dacht ik, het is net op zij had, gaat. Maar het was nooit waar. Het dertig jaar duren of langer misschien, dat ik haar nog een keertje zou zien. Het was wel wat laat. Aarzelend nam ik haar bij de hand en hebben we aan die waterkant samen gepraat.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 Al van kalfies zitten bomen. Maar bij het afscheid riep als troost een dikke kikker tussen ze kroost. Wees jij maar blij dat zij toen niet is teruggekomen. Ja, u hoorde een Noggedraaide artiest hier in dit programma Zandvoort uit Zandvoort. Het was Doris met Op mijn oude regio's. Daarvoor hoorde u Louis Davis met Maar ik heb jou. ZFM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats Zandvoort. Allemaal uh, nare tijden die we gehad hebben. 2020, corona en ook 2021 uh, begon er niet beter mee. Nog steeds corona, anderhalve meter afstand, mondkapjes dragen. Maar gelukkig is er dan uh, lichte... Duister, want uh, de vaccinaties zijn gelukkig begonnen. Dus binnenkort uh, zijn we allemaal hopelijk snel gevaccineerd. En dan is er nog het kabinet, hè. Dat hebben we niet meer. Dat is uh, afgetreden van de week in verband met de zorgtoeslagen. Of de, nee, wat zeg ik, de kindertoeslagen. Er is al een hoop gedoe om. En uh, heel veel mensen zijn daarvoor uh, door in de problemen gekomen. En ja, het kabinet is uh, demissionair, zoals het zo mooi heet. Dus uh, ja... Vreemde tijden, vreemd begin van het nieuwe jaar. En uh, ja, laten we hopen dat het jaar in ieder geval beter gaat worden. Alleen maar beter, want slechter kan het natuurlijk niet als 2020. En uh, dat we allemaal uh, gezond mogen blijven. En uiteraard hebben we voor uh, muziek op de radio. Het schept een beetje vreugde in het leven. Zo dus ook de volgende artiest, Petrus Jacobus, roept aan Piet Muisela. Geboren in Zaandam op 18 mei 1899. En overleden in Amsterdam op 6 mei 1978 was een Nederlandse revueartiest... En zanger die samen met Willy Walden bekend werd als het komische duo Snip en Snap. Pieter Muiselaar werd wel gezien als de aangever van Walden, maar zijn rol was veel groter. Zo was hij een uitstekende zanger en met Holter de Bolder, we hebben een koe op zolder, had hij al voor de oorlog een hit. En u hoort hem nu, samen met de Ramblers. Snip en Snap en Holter de Bolder hebben een koe op zolder.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 Koe is rein en zindelijk, geen onvertogen spatje, ze wordt geregeld uitgelaten op het tuifenplaatje. Zij slaapt s nachts op een trijpe, Louis Lowïkaanse kanapee, de kattenbak op het nachtkastplankje, dat is voor de saniteit. Holder de bolder we hebben een koe op zolder, een grote vier.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 Als cilinderkoen Abu Abu Abu, Holder de bolder, we hebben een koe op zolder, een bonte poel, een hamsterpoel Abu Abu Abu. Wanneer er melk moet wezen, klimmen wij langs zeven trappen naar onze koefetaria en gaan een pintje tappen. Wij hebben melk in overvloed, maar weten niet helaas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 Zandvoort, uit Zandvoort, met Mario Zandvoort. Lord, you know. je nagel de beeten, pa, op wie is Je zult met dat beeten je vinger op vertreden, wat wie is oh, met dat beten, oh, anders het je een stof, je kleine vingertjes. Zit toch geen lollies lieve wat op zit niet. Op je nagel de beeten, pa, op wie is Louise kreeg verkering, met een leuke jonge man. Komt je nagelt naar de grond, dus je merkt er niet meer van. En als je vraagt hoe komt het nu, dan antwoordt ze vol Mijn jongen houdt mijn handen vast en steekt mijn mond bezet. Louise zit niet op je nagels te bijten. Pah, wat vies Louise. Je zult met dat bijten je vingers verslijten. Pah, wat vies Louise. Oh, met dat beet nog, oh, anders heb je een strop je kleine vingertjes zit toch die long lieve pop Louise. zit niet op je nagel beveten wacht wat vies Louise. Dat was Lou met Louise. Zit niet op je nagels te bijten. En daarvoor horen u Ramse Zaffi met We zullen doorgaan en ook we zullen zeker doorgaan in dit jaar 2021. Programma's maken bij de lokale omroep CFM Zandvoort. Speciaal voor u. En dan iedere week mooie oud-Hollandstalige muziek met een uur lang Zandvoort uit Zandvoort. En de volgende artiest heette uh, officieel. Zijn geboortenaam is Modus Hippolyte Johanna Schoepen. Geboren in Boom op 16 mei 1925. En over het Leden in Turnhout op 17 mei 2010 en is in België in Nederland bekend, euh, beter bekend onder zijn artiestenaam. Namelijk Bobbiaan Schoepen. Vlaamse zanger, gitarist, entertainer, acteur en kunstfluiter. Zijn artiestenaam nam hij aan in 1945 en is afgeleid voor het Zuid-Afrikaanse het Zuid lied, moet ik zeggen: Bobbiaan, klim die berg. En Schoepen was een ondernemend en veelzijdig artiest... met gevoel voor de markt en gericht op amusement. Hij doste zich vaak uit als een cowboy en bezong volksthema's. Veel al in een aan de country-en-western-traditie ontleende stijl. In de jaren 50 en 60 was hij bekend in Vlaanderen... en groot hij ook internationale bekendheid. In de decennia daarna gold hij vooral als oprichter van een entertainer... in het naar hem genoemde pretpark Bobbejaanland. Waarschijnlijk wel bekend bij de kleinkinderen. U hoort hem nu, Bobbejaan Schoepen. Ik ben boos op de maan. op de maan aan de hemel want zij terug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 Wanneer ze maar zong, liep het dorpje uit, het was dan ook werkelijk schoon. Ze zong zo mooi de tweede stem, de tweede stem, de tweede stem. Ze zong zo mooi de tweede stem, de tweede stem, ze zijn. Op zeker een dag met een knap jong mens, ook lid van het prachtige koor, men merkt Dadelijk hij zong naar wens en werd dan ook eerste tenor. Ja, ja. Hij zong met de ouds nu een mooi duet, dat was een geweldig effect. Een ieder zei nu, wat een aardig stel, dat zingen is werkelijk perfect. Ze zong zo mooi de tweede stem. Zongen ze samen een maand of acht, nu vroeg hij haar eindelijk toch vrouw. Ze keken hem eens aan en ze zei heel zacht, maar lieveling, ik heb je trouw. Ze vierden al spoedig hun huwelijksfeest en zijn nu al jaren getrouwd. Het zijn jaren van vreugde en geluk geweest, het heeft ook nimmer berouw. the sperm Van de Ramblers. Met zij zong zo mooi de Tweede Stem. Daarvoor hoorde de zingende amateur met twee blauwe ogen en haren zo blond. En de volgende dame is zeker niet blond. Het is Imka Marina, artiestenaam van Hendrietje. Imka Bijl, geboren in Zuidbroek op 13 mei 1941, is een Nederlandse zangeres. De artiestenaam Imka Marina wordt gevormd door haar tweede voornaam Imka. En de tweede voornaam van haar moeder Anna Maria, oftewel Marina. Ze begon bij Sankor, de damsterwichter in uh, Appingedam, en in 1959 kreeg ze haar eerste platencontract. En vooral in de jaren 60 en 70 scoorden ze hits, waaronder Viva en Spanje en Harlequino. En in de jaren die je daarop volgden nam het succes af en bleef ze een graag geziene gast in het Nederlandse snabbelcircuit En Imka Marina is behalve zangeres ook buitengewone amtra van de burgerlijke stand. Ze voltrekt huwelijken, zowel in haar trouwkapel te Midwolde als door het hele land. Ik weet niet of ze het nog doet, maar uh, ja, hè, misschien leuk uh, voor iemand die u kent die nog wil trouwen. Kan allemaal. U hoort er nu, Imka Marina met Vino.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 Je van tevoren. Het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 David zong terecht van zorgen van den kleine man, maar toch heeft hij volgens mij nog iets vergeten. Want de vrouw, die kleine man, is in het lied geen sprake van, en die heeft het toch nog zwaarder, zal je weten. Want het is de kleine man, die het huis uitlopen kan, maar die blijft in haar huis met heel de zorgen rattenplant. Dat is de kleine vrouw, die hele kleine vrouw. Zij krijgt van al de zorgen toch de allergrootste knauw. Zo'n vrouw die voor haar kinderen weer leven geeft een wou. Zo'n we prijster, zenuwelijster van een kleine vrouw als er van haar pover weet geld nog een belasting moet, die besteed wordt om er kruisers voor te kopen. Ziet de man alleen de kosten en het smijten met het geld, maar voor vrouwtjes vrouwtje staat er nog iets anders open. Het dieper leed is haar, want zij denkt altijd maar, waar kruisers en kanonnen zijn, daar is altijd gevaar. Het is de kleine vrouw, die hele kleine vrouw, zij komt in tijd van oorlog nog het meeste in de knauw. Haar man en zonen scheurt men weg en zij loopt in de de grootste smart in het de moederharten van die kleine vrouw. Als het vrouwtje van een rijke man wat kleding nodig heeft, gaat ze naar Parijs op koopt bij Jers toiletten. Maar zo'n hongerlijster, die haar kinderen ook graag netjes ziet, moet op uitverkoop bij Brenningmeier letten. Voor een jurkje met een scheur, of wat verbleekt van kleur, ligt als een hond te wachten, morgens 6 uur voor de deur. Dat is de kleine vrouw, die hele kleine vrouw Die ploedert als slavin voor haar gezin voor dag en dauw. Ze is altijd moe en ziekelijk van honger en van kou Zo'n prullenkoopster lommert loopster van een kleine vrouw Mooie vrouwen die van grote heren vreugt zijn Aan heel chic gekleed bij 5 o'clock die steppen maar een eerlijk arme zwoegster moet bij alles wat ze koopt. Zich omdat het zo goedkoop is laten neppen. Dat liefde vrouwen ras, koopt alles eerste klas. Dat slaapt in zij en de andere hoogstens op een stroomatras. Het is de kleine vrouw, die hele kleine vrouw. Die met doorvoede kinderen al gelukkig wezen zou. De vrouw die rust eerst vinden zal in magere heins klauw. Zo'n maximum leidster, zenuwleidster, van een kleine vrouw. Flip de fluit flit, flinke flink de de fluit, flit, de fluit de flink de fluit flit, de fluit. Een dame die er hele leven al achtervolgd werd door een speeltuin. Het was Heleentje van Kapellen met Flip de Fluiter. Daarvoor hoorde u Kees Pruis met de kleine vrouw. Zie je hem, Zandvoort Lokale omroepen uit de Badplaats. Zandvoort, iedere week neem ik u mee op reis terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70. En dat met alleen maar mooie oud-Hollandstalige muziek. En ook de volgende is een dame, Tante Leen, geboren in Amsterdam... op 28 januari 1912 en overleden in Amsterdam op 5 augustus 1992. Haar werkelijke naam was Helena Kokpolder... En later Helena Polder, Nederlandse volkszangeres en samen met haar gabber Johnny Jordaan maakte zijn aanspraak doen geld op de Bovema-titel De Beste Stem van de Jordaan. U hoort er nu, Tante Leen, niemand als jij. Zandvoort. Uiteraard de volgende week. Zaterdag. Aanzender zaterdag. Kan ook natuurlijk. Dus 1 en 2 wordt het programma nogmaals herhaald. Ik ben er uiteraard volgende week weer. Tussen 9 en 10 met een nieuwe aflevering van Zandvoort uit Zandvoort. Ik wens u nog een hele fijne dag. En ik laat u achter met ja zuster, nee zuster. was natuurlijk in de jaren 60 populaire Nederlandse komische televisieserie en er zijn een pak een beetje vijf liedjes uh, voortgekomen uit de oorspronkelijke serie en die hoort u als afsluiting. Laat u maar meneer, ja zuster, nee zuster. Ik zeg tot ziens en misschien tot volgende week. Laat u maar meneer, het hoeft niet meer. Liever als het even dan de andere keer. Mag ik u dan vriendelijk bedanken voor de eer? Laat u maar, laat u maar, laat u maar meneer.